het was al over negen en we liepen heel verlegen samen. Onder moeders paraplu. Zeg, weet je nog wel hoe jij daar stond te wachten? Het was al overwachten hoe we beiden vrolijk lachten samen. Onder moeders paraplu.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 On the moon is Paraplu